Of zouden hmm. leiden, jongens het op mijn hoedersbol voorzien hebben, vraag ik mij. Ho hoedersbol? De eigendommelijke pfeil pijpte mij ganz na over de schedeldak. Ach. Hij liet een spoor van sterlijns na, die ik nauwlettend gevolgd heb. Totdat ik deze ongevoeg hier in de drek steken wacht. Ja. Een nauwlettende onderzoeking is hier op de plaats. Ja, dat, dat lijkt mij ook. Veel succes hoor.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 Daarom heb ik zo'n prima conditie. Uren zou ik zo kunnen voortgaan. Huh? Hoewel, men moet niet overdrijven. Laten we hier even gaan zitten, jonge vrienden. Mm -hmm. Oei, niet zitten, niet zitten. Snel, ik moet helpen. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wat, wat, wat, wat, wat was dat? De ontplofte iets, een rotje of zo? Ik raak kruiddamp. niet zitten. Niet zitten.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 Wat is een stap? Weet u dat niet? Nee. Een stap is een mop die vergrond is. Oh. De tweede groeistoot. Dat is erg hoor. Daarom heb ik een luchtpijl gemaakt, want ik wil geen stap worden. Mm -hmm. Deer spoor is kans klaar te vervolgen. Pauw, oh. hier hebben we hem. Een kans merwode verschijning met fenomeenadige trekken. Een labiele karakter zo te zien. Onderhaven van grote spanningen en van hysterische aanlagen. Zijn nerven zijn ganz bijzonder aangespant. Dat hopst maar rond zonder een moment rust te betrachten. Is hij op deze aardkogel geboorte? Zo vraag ik mij. Hij is een uh, mop. Die zijn een beetje rusteloos van aard. Wat? Uh, een mop? Altijd in de weer, net als ik. Te veel zitten geeft vetzucht en bovendien loopt men het gevaar een stap te worden. Daarom moet men altijd in beweging blijven. Oh, kom er toch bij, professor. Op dit bankje is nog plaats. Niet zitten, niet zitten. Huh? Een mop, bran, kan het stammen van het woord mobil? Dat zou kunnen. De stab kan dan ja in een stabiel wezen. Dit verdient een wetenschappelijke bestudering. Uit welke land stamt de persoon, ja? Oh, oh, jongen, dat duikt niet. Oh. Deze mobil werpt mijn rotje onder het zittesvlak. ...zodat mijn hoed mij nu over de ogen klammert. Heeft er gans geen eerbied voor een wetenschappelijke? Oh, oh, hij meent het niet zo kwaad. Ook ik ben pijnlijk getroffen, heer Prilikovki. Maar laat ik me gaan... Ah. Nee, ik, ik begrijp de angst van dit feitje. Help mij uit de hoedersband. Ik wil de behoorde inscherpen. Ja, ja. Ja. Dat is een goede beweging uh -huh. tegen de vergronding. Zo gaat het goed. Ja, ach ja. Men kan dit aan mij overlaten. Ik uh, zal mij persoonlijk over u ontfermen, heer. Ik, uh, nog een beetje. Eerst moet ik de professor even uit zijn hoed halen. En uh -huh. begint dan niet te geven. Uh -huh. Eén, uh -huh. de twee... Uh -huh. De mops hebben het niet gemakkelijk...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 Ha. Het gaat al beter. Je moet een stap uit je voeten houden. Je van... Blijf springen. Ja, yes. ja. En hop. Kijk, kijk. Vandalisme en, en agressie. En, Men ziet dat dikwijls bij deze hop. Hop. gevallen. Uh, welke gevallen? Hop. Welke van agressie? En, gezien, uh. Gaat u zitten. Ik heb genoeg gezien. Ik zal hop. opdracht geven in te grijpen. Wat is er aan de hand? U lijkt Rep wel. Nou, praat er niet van. Rep is door de politie weggehaald. Voordat ik er met raad en daad terzijde had kunnen staan. Het is heel onrechtvaardig, jonge vriend. Mm -hmm. Maar wel veel uh, rustiger, blijkt nou. Het was maar een vreemd ventje. Rep was een mop. Mm -hmm. En een mop is e eigenlijk een, een vrijheidsstrijder. Die geholpen moet worden door een oudere en een wijsgeren.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 Ik weet bereits waar zich de zaak om handelt, want ik heb het mob-fenomeen nauw bestudeerd. De jonge leider is in een starringer in de eerste fase. Ganz interessant. Uh -huh. Wanneer we hem ter observatie houden, kunnen wij wellicht te weten komen ja. hoe de tweede en de ja. derde fase uitziet. Uh, wat bedoelt u? Eerste fase? Uh, uh, hebt u het oog op een schoksgewijze Nou, oh, Zo kan men het ja zeggen. Ik meen de proces.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 In de sloep. Huh? Kom mee, heer Bommel. Daar hangt de valreep. En als u zich goed vasthoudt, kan er niets gebeuren. Uh, oh. Zo, het... oh, die sloep is maar klein. En, en er zitten al passagiers in. Een onrustig ventje. In... Oh. Maar, maar, maar wacht even, dat, dat is rep. Daar is Bommel. U weet wel, de vreemdeling die mij zo goed begreep, oom Woedend water en slopende deining. Mijn arme hoofd zit vol stuwing. Bob, Ja. <gifin> Dag, jongen rep. Niet zo springen. Help, oh! oh! oh! ik oh! verdrink. Verzijmen, ik zit er niet te kijken. Hey, Ollie. Rap. Heer Olly. Goeie, rep. Heer Olly, drijft af. Je moet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 Hier moet heer Bommel aan land zijn gespoeld. Ik zag zijn arm boven water steken. Hij bewoog nog. En waar beweging is, is leven. Oh, kunnen we niet wat rustiger spreken? Jullie weten niet hoe uitputtend al deze beweging voor mij is. De stuwing verschemert mijn gedachtegang. Hier, hier zijn voetsporen. Hij is weggedragen. Weggedragen? Hoort u dat om? Ja. Wie heeft hem weggedragen?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 Strandvonden op dit eiland. Alle aanspoelsels vallen onder mijn verantwoordelijkheid en dat drukt zwaar. En dit is Paul Stabiel die de orde helpt bewaren. Aangedaan? Het is mijn plicht u enige vragen te stellen. Wanneer bent u volgroeid geraakt?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 Hij heet hier Boemel en hij draagt een, een ruitjesjas. Eruit. Hm? Die drukte, daar houden wij hier niet van. Oh. Orde moet er zijn, dat is netjes. Hm -hmm. Ga naar het moeras waar je hoort. En wacht tot het je tijd is en je met volle hm? maan volgroeid raakt. Dat wordt zo. Maar het gaat om een drenkeling.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 ja. Wat voor fase? Ach, de groei der starringers verloopt in drie tijdruimen. In de eerste tijdruim zijn zij in een aard van puikoppen die mops genoemd worden. Ik betreur het echter uh, dat het hier kans geen leven geeft. Misschien zitten die buikoppen ergens anders. We denken dat ik achter die struiken daar iets hoor bij ons helikopter. Het is niet netjes wat we doen, Rep, want het is niet onze helikopter. Maar noodbreekt en heer Olly moet gered worden. En Ik wil de lucht in. Hij nee, moet even bij me. Hij moet bij Ah, Aja, kan de langs ja, de lucht in. Hij de hele weg. hem op. Hij kan hem op. Hij kan hem op. Hij kan hem op. Hij kan hem op. Hij kan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 Zo kunnen we toch niet ontspannen van gedachtenwisselen? Ik zou het erg op prijs stellen wanneer u weer ging zitten. Nee. Dank u wel. Dank u. Maar heer Bommel luisterde niet naar hem. Want achter het raam was de jonge Rep verschenen. Het ventje hing aan een touwladder van de helikopter. Rep! Rep! Hoe, hoe kom je daar? Waar, waar is de moes? Hier boven, in de vlieger! Je bent in gevaar! in beweging blijven! Drink vooral geen starwortelsap! Kom, je moet daar weg! Ik pak de touwladder! Ja, ja, de touwladder. Huh? Tom Poes liet de helikopter langzaam maar zeker opstijgen. Daardoor werd de heer Colleen natuurlijk door het venster naar buiten getrokken. Maar helaas was de spanning niet op zijn formaat berekend... zodat de tors van de vertrekkende heer in het houtwerk bleef steken.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 Pas op dat je er niet in valt. Een ogenblik, bitte u. Daar vliegt mijn hefschroeven. Ach, ach, wat geeft het nu? Daar valt ja de bommel van die striklader. Tezamen met een vervolgroeide mop. De ongelukkige bestemming van de bloedige ja, dit is ja een jammer voor de bommel. Maar wetenschappelijk is het een interessanter val. Nu kunnen wij de uitwerking des SAPs op een proefpersoon studeren. Ik bid u notizen te maken, meneer Pip. Zo, ja. so, heer Bommel. Oh, laten we u maar duchtig oh, onderzoeken. Een verteugering oh. des metabolismus. Teruglopende hartenslag. Langzame hersenklop.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 Terwijl heer Bommel zat te bekomen van zijn val, had professor Pritskowski wat van de vloeistof uit het meer geschept en nam daar nu verschillende proeven mee. Brrr, staalsap. Het is gewoon kalkenswater. Ja. Hebt u dat, meneer Piep? Ja. Niet zitten, Bommel, dat is gevaarlijk. Daar komt verstaring van. Je moet bewegen. Tegt hier calciumfosfaat. Tegt calciumfosfaat? Dat zeg ik ja. Maar wat geeft het nog meer aan deze sap? Ongebonden carbonaat, meneer Piep? Merkt u zich dat aan? Niet zitten. Kan men een weinig stil zijn daarachter? Hop, hop. Wij zijn meteen een onderzoeking dadig. Achting! Wat gebeurt wanneer men in deze vloedigheid drinkt? Hop, hop, hop. Dan krijgt men buikpijn denk ik. Oh. Oh. Bewegen! Zitten is gevaarlijk. Ga toch henen! En...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 van wie heb je dat dan vernomen als ik vragen mag? Wat heb je dan gehoord, meneer Poet? Startsap werkt pas bij volle maan. Maar dan is het ook voor goed. Het verstart. En dat heb ik zelf gezien bij de oude Immob. Die had wortel geschoten. Oh, oh, oh, wortel geschoten. Help! Doe iets, bedoel ik! Beweeg, beweeg, beweeg. Oh. Dat is een waanzin! Geen aanstaandere persoon kan slaan. De kans is volledig onwetenschappelijk. Maar in een nauwe onderzoeking is hier geboden. Ik ga dit tot ins fundament. Laten we maar gaan met zijn wetenschap. We hebben hem niet nodig. Ik heb hier heel stilletjes en diep zitten nadenken. En nu begrijp ik er alles van.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 Het is niet zo gemakkelijk. Uh, ik ga hier eerst eens rondkijken. Dan krijg ik misschien wel een idee. Zo staat men als heer altijd weer alleen in de uren des gevaars. Niet staan, je moet bewegen. Dat is het enige wat helpt. Hup, hup, hup, wat? Ik praat go, je verstandheid, jonge rep. Jullie jongeren hubber, denken dat hubber, huppelen hubber, en springen hubber. jong houdt. Maar het gaat veel dieper. Het innerlijk moet bewegen. En omdat er hier toch niemand is die mij volgen kan, zal ik mijn eigen eenzame weg gaan. Het zal al raar moeten lopen wanneer ik geen ingeving krijg. Ik heb wel voor hele vuur gestaan. Gabber, gabber, gabber, gabber.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 Wijze woorden. Deze vreemdeling is een stap. Dat is duidelijk. Meneer Poes heeft in een ingeborene gezien die een wortel had verslagen. Dat is voor leven ja, gans ongehoord. Of als wetenschappelijke moet men openstaan voor onmogelijkheden wanneer men de waarheid vinden wil. En ik voor mij heb een ongevoelig, matte gevoel in de benen. En de ongebonden karbonaat in de straf ja, ab. Vrouw, het is onraadzaam om stil te staan of te zitten, meneer Pieps. Ja? We kunnen beter hupfen. Hupfen tot voorbij de volmaan. Daarmee de wij geen gevaar lopen dat wij niet kennen kunnen. Wij volgen de bijspel der mops. Bittig u. Ja. ja. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Onze plicht is duidelijk, Slof. Die twee vreemdelingen zijn staps... Die zich als mops gedragen. Daardoor hebben ze een heel verkeerde invloed op het jonge goedje. Zo tegen volle maan. Ze moeten beschoten worden. Hup, men kan je ja toch niet weten? Ik doe ik toch, doe ik toch! Ja. Lode en slofstabiel richten hun wapens op de huppelende geleerden...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 De, de zee is groot genoeg, ja, als je me volgen kunt. Ha, dat is een goed idee, jonge vriend. Nou. Ik, ik had het zelf kunnen bedekken. Wat zullen die oude sokken opkijken als we de sluis openmaken en het meer is leeg. Ja. Ha, ha, ha, heel goed, werkelijk. Ja. Ja. Ja. Oh. Oh. Dit is heel onrustig, sok?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 is goed genoeg voor ons. U moet niet zo opstandig zijn. Kijkt u even hierheen dan zullen wij u kalmeren met wat het starzaad, Ze gaan Maar niet op ons! Huh? Tompoes duwde de wapens omhoog, zodat de schoten een fontein veroorzaakten die op de beide stappen zelf oh. oh. neerkwam.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 Vreselijk! Scheer je weg! Voordat er iets ergs gebeurt! Oh, dat geweld. Ik kan daar volstrekt niet tegen. Vooral niet zo tegen volle maan. We moeten. versterking halen. waarde Sok. En steun mij een beetje. Want ik heb starschap binnengekregen. Dat is beter. Oh, daar zullen we verder geen last van hebben. Uh -huh. Uh -huh. Uh, nu moeten we even iets verzinnen om de dijk af te graven. Afgraven gaat niet. Huh? De mops hebben dat ook geprobeerd, al lang geleden. Maar er zitten zware stenen in de dijk. Aha, de jonge grep.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 Dit is toch misschien niet zo'n goed idee. Ja, doe dan iets! De stad komt steeds maar dichterbij. Die rek worden we onder de voet genomen. Oh goed, als er dan niemand iets doet, zal ik alleen die wetten tegenhouden. De kracht van een heer kan vreselijk zijn als het om een rechtvaardige zaak gaat. U kunt niets doen tegen al die stads. We kunnen beter maken dat we wegkomen. De wapen! Hoogbal!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 Ik voel een stuwing in mijn gevrichten. En dat op volle maandag. Dit wordt een heel onrustige groeistoot. Het is de groeistoot. Het meer nog leeg.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 Behalve de carbonaten. heb ik sporen van Atropa Belladonna ingevonden. Verder niets. Zeer goed, meneer Piep. Zoals ik begrijp meende, de ganze starsap geschiedenis grond zich op bijgeloof. Wat bedoelt u? We, we hebben zojuist met levensgevaar het starsap in de zee laten lopen door een geweldige ontploffing. En u noemt het bijgeloof? Natuurlijk, de zaak is klaar. Het geeft slechts een nachtschadeverdoving en de rest is waanzin. Ja, hoe, hoe zit het dan met die groeistoten? Ja. Met volle maan worden de mops staps en ja. de staps schieten wortel. We hebben het toch zelf kunnen zien? We, we hebben niets gezien. Ma we hebben slechts kunnen vaststellen dat zich hier op de eiland twee levensfasen bevinden: ja. er zijn jongen met puikop-aardige eigenschappen.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 Dit alles was erg vermoeiend voor mijn gevoelige stijl, jonge vriend. Ik, ik wil naar huis. Maar hoe komen we daar? Ahoy, plebbers. Hey. Wat is dat hier voor een overgehaalde Jan Boel? De lading is niet in orde en de oude slof stabiel is nergens te vinden. Ah, Dan mag geen als deze reis, meneer. Ik ga weer vertrekken. Gaan jullie mee? Oh, Zo'n zeereisje is ontspannend. Ik heb tenminste de zorg over de naderende ouderdom van me af kunnen zetten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, wat krijgt u van me? Bobbles, dat is jammer. Ik dacht net, het zou een stuk rustiger worden... wanneer Bobbles zijn wilde haren kwijtraken. Uh, een heer heeft geen wilde haren. Hij bestrijdt slechts misstanden. En daar is Verstarring er een van. Uh, trouwens, mijn naam is Bobbel, en uh, niet Bobbles. Ik wilde dat u dat eens onthield hier rust. Maar om het even... Je bent altijd goed van betalen, dat geef ik toe. Maar vergeet het sloepje niet. Dat ik verspeeld heb door je overgehaalde gespring in de starringbaai, meneer. Overgehaald gespring. Oh, een hier springt niet. Dat moet Walters nu toch zo langzamerhand weten. Dat doen alleen mops die het leven nog niet begrijpen. <middels> <middels>